9 uur. 9 Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De politie wist dat de man die wordt verdacht van de moord op zijn ex-vriendin Raya Draisma in Hoofddorp... een wapen had en lid was van een schietvereniging. Ook had de vrouw de politie verteld dat ze door haar ex werd geïntimideerd. Toch greep de politie niet in. Een woordvoerder van de politie heeft dat bevestigd tegenover de NOS. De 34-jarige vrouw werd in juni door haar ex op straat doodgeschoten. De zaak lijkt op die in Waalwijk waar een verpleegkundige werd doodgeschoten door haar ex... Zij had tegen de politie gezegd dat ze werd bedreigd... en dat haar ex mogelijk een vuurwapen had, maar ook hier greep de politie niet in. Alle basisscholen moeten in 2018 een snelle internetverbinding hebben, vindt de PO-raad. Steeds vaker wordt les gegeven met computers en digitale schoolborden. En dan kan het niet zo zijn dat scholen nog via een telefoonlijn het internet op moeten, vindt de raad. Op dit moment heeft zes van de tien basisscholen geen glasvezelverbinding. Het gaat vooral om scholen buiten de grote steden... De vluchtelingenproblematiek in de EU kan voor Europese landen... een groter probleem worden dan de Griekse schuldencrisis. Dat heeft de Duitse bondskanselier Merkel gezegd... in een interview met de ZDF. Europa krijgt de komende jaren waarschijnlijk te maken... met een grotere toestroom van vluchtelingen. Merkel vindt dat er een gezamenlijk asielbeleid in Europa moet komen. Volgens haar kan het vluchtelingenprobleem alleen zo worden aangepakt. Digitaal pesten onder jongeren gaat onverminderd door... Voor derde jaar op rij blijven de cijfers over pesten op internet onveranderd, zegt het CBS. En dat terwijl er meer aandacht voor is. Het komt onder alle leeftijden voor, maar vooral onder jongeren. 11 van de jongeren tot 18 krijgt ermee te maken. Volgens het CBS gaat het vooral om het plaatsen van kwetsende teksten en foto's op sociale media. In de meeste gevallen kennen dader en slachtoffer elkaar. Het weer veel bewolking en vooral in het oosten en noorden regen. In het zuidwesten blijft het droog met af en toe zon.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 Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 8 kilometer file tussen Blaricum en Knopend Muidenberg. A6 Lelystad richting Muiden, 7 kilometer tussen Almere Stad en Muidenberg. Op de A9, ook maar richting Amstelveen tussen knopend Rotterpolderplein en Knopend Badhoeven door 6 kilometer. Uh, richting Diemen op de A9, tussen Amstelveen en de Afrit AMC staat 4 kilometer file. 9 kilometer op de A10 uh, richting Den Haag, bij Knopend de Nieuwe Meer. Tussen Zeeburg en Knopend de Nieuwe Meer. 9 kilometer. Op de de A10 Volendam richting de Nieuwe Meer, tussen Volendam en Westpoort, 3 kilometer. Op de A13 Rotterdam-Den Haag, tussen Afrid Berkel en Roderijzen, knopen het Clausplein 9 kilometer file. Op de N236 Hilversum Weesp, tussen het Nederhorst en Bergen de A9, uh, staat 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 of download de CFM app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store en de App Store. Volg het laatste nieuws uit Stanford, de evenementen. Ja, de Amsterdamse avond staat er ook op op de CFM app. En nog veel meer. Dus download hem nu. En dan zitten we in een keer weer in een uh, lege studio, Albert uh, de, kijk, de kijkschrijvers dalen. Iedereen uh, naar huis gestuurd of zo. Uh. Nou, dat was wel een leuk eerste uurtje, hè? Ja, toch? Nou, ja, toch? zeker wel. Bomvol activiteiten en het weer wordt ook beter. Dus uh, nee, we gaan een goede Ja, de zonnetje was niet waar, hoor. Nee? Nee, nee er was van. geen zon. Oh, Oké. Okay. Goed, nou, uh, ja, Zandvoort's nieuws in het kort. En uh, jij begon de, Oh, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Uiteraard, uh, ja, dat hebben we al gezegd. Uh, we gaan allereerst naar IJmuiden, want je had het ook al het eerste hier over Sale. Volgende mm -hmm. week woensdag barst daar het sail evenement los. Maar in IJmuiden is hij al losgebarsten. Want voor wie niet kan wachten tot Sail Amsterdam volgende week woensdag... van start gaat in de haven van IJmuiden... zijn de schepen vanaf vandaag al te bekijken. Daar vindt zoals ieder jaar het Havenfestival plaats... en er wordt gecombineerd met pre-sale IJmond.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 This night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 muziek op de zaterdagmiddag bij ZFM. Jorde Felix en 1-0 Barry. Ja, en Lex verloren is eruit, wat ik net zag. Het was een knipoog van de zon. Hoe mooi kan je het zeggen? We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Ja, die houden erin, hoor. De knipoog van de zon. Nou, dan gaan we weer naar de windmoletjes toe. In de windmill in Old Amsterdam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 I saw a mouse, where, well, there on the stair, where on the stair, right there, a little mouse En wij zijn natuurlijk helemaal niet blij met die windmolens. Dus, ja, we gaan er, er gewoon tegenin, Albert-Jan, uh, de windmolens. We hebben al getekend, toch? Ja, we willen er niks van weten. 27 augustus, dan, uh, ja, dan uh, barst, barst het los, het uh, paal zitten aan uh, zee. Daarover binnenkort uh, veel meer. Ronnie Hilton trouwens, die zong dat plaatje. Twee korte berichtjes. Allereerst, ontspan in een duimpan. Dat, dat, dat, dat rijmt ook nog. Ontspan in een duimpan.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 Enkele meditatieve oefeningen met u doet. De kosten zijn 10 euro inclusief een tree en een drankje. De activiteit duurt 2 uur en is vanaf 16 jaar. Startpunt is de ingang aan de Zandvoortselaan. Dat allemaal op 19 augustus vanaf half 8. Ontspan in een duimpan.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 Dus rondleiders gezocht en ontspan in een duikbom. Zometeen om uh, half vier, de evenementagenda bij CFM. Er is een van mijn favoriete plaatjes, hè, alle tijden. Mijn name is Rob, dat wordt erin gezongen. Vandaar dat ik hem zo leuk vind, Albert-Jan. Hier is uh, de single van alweer vele jaren geleden. Het stereo MC, MC's hoor je nu.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 Ja ja, ik hoi, Rob. mijn naam is Rob. Rob, Rob, ja. Rob. Uh, zo is het. Het is uh, bijna half vier. We gaan hem doen. De evenementenagenda. Ik kan er weer bij gaan zitten, he, waarschijnlijk. Ja, maar ik beperk me tot dit weekend en volgend weekend. Echt waar? Ja, verder. Dan ben je graag. nog uh, acht minuten verder, waarschijnlijk. Nou, ik, ik zal kijken hoeveel uh, tijd ik deze keer nodig heb. Doe je best. De laatste kans, luisteraars, om uh, de, het, de, de expositie het Zandvoortse strand te bekijken in het Zandvoortse museum.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 En zoals ik al zei, een tweedaags zeilevenement. Uh, de tweedaagse van Zandvoort met Eneco Luchterduinen Race. Die is vanmorgen om 12 uur van de start gegaan. Maar het is het hele weekend, uh, ja, watersportfeest bij de Watersportvereniging Zandvoort. En net over de bouw Boulevard Paulusloot, nummertje 67. Meer informatie over dit geweldige zeilevenement dit weekend kunt u vinden op www.wvzandvoort.nl. .ww www .ww en makreel-liefhebbers, tot 4 uur... het is vanmorgen om half elf begonnen, tot 4 uur... bent u, u, kan er, u kan er niet omheen, want op het Raadhuisplein ruikt u het gewoon... want daar is het Zandvoorts Open Kampioenschap Makreel Roken. En het is voor de tweede keer dat het Zandvoorts Open Kampioenschap... Makreel Roken plaatsvindt. Tussen de 20 en 25 rokers zullen met een rookton of rookoven op het Raadhuisplein strijden om de eer. Zoals gezegd, om half elf vanmorgen begonnen...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 Me blue light. Listen to the you play at Are you with me? En dat was Are you with me? You? Het is zomer in Zandvoor. ZFM, maak je naam waar van de zon schijnt. Dus pak je radio. radio. ben naar Frans en zet hem op 106.9 Zfm. 106. Yeah. 24 uur per dag het zomer En vergeet het niet hè, morgen te gaan naar de haven van Standford. De hele dag ZFM op het strand. Vanaf 10 uur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 Uh, om Ja. Yeah. <laughs>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 Vanavond Amsterdamse avond uh, is al voort. Deze plaats zal ook vast en zeker wel langs dan hoor. De Quincy en Verlangen. Ja, afgelopen donderdag was er een uh, reddingsactie voor een uh, vermiste zwemmer, uh, Albert-Jan. Klopt. En uh, ja, de, zeg maar de hulpdiensten uh, die, uh, die traden uh, tegelijk op. Je hebt er een bericht van, begrijp nou, ik. Nou ja, ik als je, als je, ja, kan het wel even, even, even ja, aanhalen. Pak hem maar dan. Want uh, ja, uiteindelijk uh, ja, is het allemaal met een sister afgelopen.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 Rond tien over vijf waren de KNRM-boten van het station Zandvoort Noordwijk en Hermuiden opgeroepen. De Zandvoortse reddingsbrigade zette weer de nodige mankracht en materieel in. Ook een politiehelikopter vloog boven zee. Een trauma-helikopter stond stand-by op het strand. En de trauma-helikopter trouwens uit Amsterdam stond nog langer op het strand. Die bleef nog even staan. De helikopter was namelijk defect geraakt en kon niet meer terugvliegen. De strandpolitie heeft het medische team weer terug naar het VMC gebracht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 De politie genomen. En die kan je terugvinden op Facebook. Op de, <laughs> de, ja, op de Facebook site van de Reddingsbrigade en de KNRM kan je die foto terugvinden. Ja, dat ziet er mooi uit. De reddingsactie van afgelopen donderdag. En hier is Coast town. Last night in my dreams, some old Ghost Town.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 This is a ghost town Multitude of angels, and they're playing with my heart.